De VS zegt dat de Iraanse betrokkenheid blijkt uit videobeelden. Iran ontkent en spreekt van ongefundeerde claims. Bij een botsing tussen een trein en een personenauto zijn in Polen vijf mannen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Wrocław in het zuidwesten van het land. De spoorwegovergang was niet voorzien van slagbomen, maar wel van waarschuwingslichten. Volgens de spoorwegmaatschappij deden die het gewoon. Mogelijk heeft de bestuurder de overgang niet gezien omdat het hevig regende.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 Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur ligt rond een graad of 12. De komende dag geregeld zon, maar in de middag kan lokaal een bui ontstaan. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Does lief. Dank je wel. Namens het internet en Sieren. Heeft Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, Zandvoort en zomerheets. Dit is de zomer van ZFM, met nu de nacht. MUZIEK People, tomorrow, are you ready? Unzip it. Yes.